8 uur door al met het NOS journaal. De grote natuurbrand bij Deurne is nog niet onder controle. Tientallen brandweermensen hebben vannacht de zogeheten stoplijnen bewaakt. Grenslijnen die worden nat gehouden om verdere verspreiding te voorkomen. Vanochtend wordt gekeken hoe het vuur verder wordt bestreden. De natuurbrand bij het Limburgse dorp Herkenbos is niet opnieuw opgeleid. Ook de rookoverlast is sterk afgenomen. De 4.200 geëvacueerde bewoners horen vandaag of ze terug naar huis mogen. Mensen met een elektrische auto en een slimme meter kunnen straks honderden euro's per jaar gaan bijverdienen. Ze kunnen hun autoaccu's laten opladen als er een overschot is en leeg laten trekken bij een tekort. Naarmate er meer gebruik wordt gemaakt van zon en wind voor de elektriciteitsvoorziening, is er ook meer backup nodig voor de momenten waarop het niet waait en de zon niet schijnt. Netbeheerder Tennet heeft daarvoor een platform ontwikkeld voor Nederland en andere Europese landen. Alle lidstaten van de wereldorganisatie moeten meedoen aan een onafhankelijk onderzoek naar de coronapandemie, vindt de Australische premier Morrison. Australië heeft kritiek op de Chinese bestrijding van het virus en dringt er bij wereldleiders op aan om een onderzoek te starten. China noemt dat door de VS geleide propaganda. Vorig jaar waren er een kwart meer misdrijven met een asielzoeker als verdachte. Dat meldt de Telegraaf op basis van een conceptoverzicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ging om een stijging van duizend zaken. Vooral winkeldiefstal, maar ook pogingen tot moord of doodslag. En verkrachtingen kwamen vaak voor. Volgens het ministerie komt die toename deels door een andere manier van registreren. In 60% van de verdenkingen gaat het om een asielzoeker uit een veilig land... zoals Marokko of Algerije. Het weer, flink wat zon, 20 tot 24 graden vandaag. Vanmiddag koelt het langs de kust wel af door een zeewind...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 You might know I'm the original sin You might know how to be with fire But did you know all the matter you meant to me today.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 Vivamos el momento Niets anders nodig, je bent genoeg. Als je boze woorden die klinken zoet. Het leven zonder jou doe ik helemaal nada. Te digo que no, de vacaciones in Punta Cana no, en París un fin de semana no. Si no estás conmigo no quiero nada. I want my photo and my biography. I was loco, baby, I lost it. But the lesson I learned was that I learned. I'm for you, Klav 24-7. All that I have, I can give you. If you want the sun, I'm going to go If you want to go to that Het heeft ons niet meegezeten, toch altijd samengebleven. And it's true, either you're wrong.